Zes uur in ons met het NOS-journaal. De applicatie- en inhuldigingsfeesten zijn gisteren in alle plaatsen nagenoeg vlekkeloos verlopen. Premier Rutte is trots op de manier waarop Nederland in eenheid de dag van de troonswisseling heeft beleefd. Tussen de 700.000 en 800.000 mensen hebben in de hoofdstad Amsterdam de feesten bijgewoond. Volgens de politie waren die feesten goed over de stad verspreid, waardoor er nergens problemen ontstonden. In Eindhoven sprak de gemeente van een fantastische Koninginnedag... waar 175.000 mensen genoten hebben. Ook in de regio Rotterdam zijn alle feesten in een gemoedelijke en ontspannen sfeer verlopen. Opvallend was verder dat de NS ondanks de enorme drukte weinig tot geen problemen had. De kritische reizigersorganisatie Beter OV heeft de spoorwegen in een persbericht gecomplimenteerd met die prestatie.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 Ook waren er kantines of horeca-gelegenheden met aparte rookruimtes... maar ook daar moeten de rokers vanaf vandaag naar buiten. De Europese Unie is erg bezorgd over de werkomstandigheden in Bangladesh... en overweegt hogere invoerrechten te heffen... als de omstandigheden daar niet snel verbeteren. De verklaring is een reactie op het drama van vorige week in Bangladesh... toen een gebouw met daarin een kledingfabriek instortte. Zeker 380 mensen kwamen daarbij om het leven. De meeste kleren die in de fabriek werden gemaakt waren bestemd voor Europa. Borussia Dortmund heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Duitsers verloren de uitwedstrijd tegen Real Madrid met 2-0. Maar vorige week werd het in Dortmund 4-1 voor Borussia. Vanavond speelt Barcelona tegen Bayern München voor de tweede finale plaats. Barcelona moet een 4-0 achterstand goedmaken. En dan het weer. Flinke periode met zon. Het wordt 13 graden op Tessel, tot 18 graden in Limburg. Maar daar kan vanavond een bijvallen. Dit was het NMS Journaal. NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is woensdag 1 mei, goedemorgen. 24 uur geleden hadden we nog een koningin. Ja, even wuiven met z'n allen. We kijken vanochtend nog uitgebreid terug op de inhuldiging van koning Willem-Alexander. We hebben een verslag van de boottocht. We spreken de burgemeester van Rotterdam, Abu Taleb. Hij zat in het Nationaal Comité Inhuldiging. U hoort ook de burgemeester van der Laan van Amsterdam. We spreken ook de politie. En Mark Robin Visser zit vanochtend met de rotzooi. Voor het eerst wakker geworden onder een koning. Dat is toch wel even wennen. Ze zijn hier aan het opruimen vanochtend. En dat gaat niet helemaal op rolletjes hier op de Dam. En ze blijven maar officieel feestvieren in Amsterdam. Want vandaag gaat het vernieuwde Van Gogh Museum weer open. We praten met de directeur. We hebben het over de veroordeling van de Spaanse dopingarts Juentes. Vermiste Nederlanders op de Noordzee. En de uitschakeling van Real Madrid in de Champions League. En de muziek vanochtend onder andere van... Oceana. It's the first of May. Ooh. I don't feel the same. I know something changed. about <laughs> Ja, ja, zeven minuten over zes. We gaan u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam is erg tevreden... over het verloop van de inhuldigingsdag gisteren. Er kwamen ruim 700.000 mensen naar de hoofdstad. Die hebben zich keurig gedragen, zegt Van der Laan. Ik ben er heel blij mee. Genoeg mensen he, om feesten via iedereen die wou kon komen. Maar niet te veel om, om, om grote problemen te krijgen... Dus het is goed gespreid, het begon eigenlijk veel vroeger dankzij die applicatie. Door de plechtigheden in de ochtend werden de traditionele Koninginnedag-festiviteiten pas later op de dag druk bezocht, zegt de politie. De dag is ook anders begonnen. We kijken naar een ochtend waarbij toch veel mensen ervoor hebben gekozen om voor de televisie te blijven zitten. Waardoor eigenlijk de Koninginnedag in Amsterdam wat laat op gang kwam. De vrijmarkten kwamen ook laat op gang, maar uiteindelijk tellen we toch een vergelijkbaar aantal bezoekers als vorig jaar. En zoals gezegd, bijna al die bezoekers hebben nauwelijks problemen veroorzaakt. Vooral niet vergeleken met voorgaande jaren, zegt de burgemeester. We hebben, uh, ik moet het even goed zeggen, ik, ruim 40% minder aanhoudingen dan vorig jaar. Ruim 30% minder uh, coma-ritten, de ambulanceritten. Dus alcoholgebruik is minder. Als je dan ook nog de weergouden aan je kant hebt, wat, wat zul je dan gaan mopperen? Ja, ook de Nederlandse spoorwegen zijn tevreden, iedereen is blij. De er deden zich geen problemen voor. Tegen middernacht waren bijna alle bezoekers weer vertrokken uit Amsterdam. In het Caribisch gebied is de inhuldiging van koning Willem-Alexander... met veel belangstelling gevolgd. Op Curaçao kende iedereen het koningslied uit zijn hoofd. Limburg, Drenthe en Utrecht is gisteravond uiteindelijk geen officiële samenzang van het koningslied gehouden. President Obama heeft een oude verkiezingsbelofte aangehaald. Hij wil een nieuwe poging doen om de terroristengevangenis op Guantanamo Bay te sluiten. I think it is critical for us to understand that Guantanamo is not necessary to keep America safe. is expensive. It is us in terms of our international standing, it needs to be closed. Maar Obama kreeg niet de steun van het congres voor de sluiting van de gevangenis eerder... en daarom gaat hij opnieuw er alles aan doen om het congres te overtuigen. And I'm going to re-engage with Congress uh, to try to make the case that this is not something that's in the best interest of the American people. In Ierland komt een soepeler abortuswet. Het beëindigen van een zwangerschap moet volgens de regering legaal worden als het leven van een vrouw in gevaar komt. Afgelopen jaren werden de Ierse regeringen het steeds niet eens over het versoepelen van die wet. Het ligt allemaal erg gevoelig, zegt de minister van Landbouw. Lots of people, uh, including me and many others, uh, have uh, and are uh, wrestling with their consciences for the, the right and appropriate thing to do. Eind vorig jaar overleed een uh, Ierse zwangere vrouw. die van haar artsen geen abortus mocht ondergaan. 31-jarige vrouw was 17 weken zwanger. toen ze bloedvergiftiging kreeg. Eerste blik in de kranten leert ons dat het allemaal gaat over uh, de huldiging. De nieuwe koning. Uh, NSNX bijvoorbeeld. grote foto bovenop. Uh, de koning en nu prinses Beatrix op het bordes. Uh, de koning kust zijn moeder. Even wuiven misschien, staat er boven. <laughs> het lijkt wel uh, neusje gaan knuffelen, zoals ja, Eskimo's. Ja, dus het, het is net op het moment ervoor, voor nee. de kus. Ja. De Telegraaf uh, spant de kroon, kunnen we zeggen. Leven de Koning staat er op de voorpagina en die is volledig bedekt. En het is nog steeds bij de Telegraaf een flinke voorpagina... met uh, foto van uh, de inhuldiging. Inhuldiging luidt nieuw tijdsperk in, is daar bij de kop. Uh, vorig op het Algemeen Dagblad een grote foto van de koninklijke familie. De koning, koningin en de drie prinsesjes. Vuiven alle vijf, allemaal met de rechterhand gelijk. Ja, Nieuw tijdperk wachtig. staat erboven. En ze hebben nog een. Uh... Een bijlage, een soort magazine. Niet helemaal goed gelukt, het AD, want de foto's zijn niet goed uitgevallen. Ik weet niet wie het gedrukt heeft, maar het is een hele rare kleur hebben ze. Maar het is een extra bijlage, dus bij het AD vanochtend. voor op trouwen, iets uh, officiëlere foto van de koning en de koningin. Als ze de nieuwe kerk binnenkomen, kijken allebei strak. Redelijk gespannen voor zich uit. De kop boven het artikel is troonswisseling vol vertrouwen. Nou, Volkswand heeft gekozen voor een uh, foto van uh, Maxima en uh, koning Willem-Alexander. Met een zachte blik in zijn ogen en daaronder de woorden: Mensenkoning. Het FD tenslotte er nog: Koning claimt zijn verantwoordelijkheid. En daarnaast de foto van Willem-Alexander die de eet zweert. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien. Het LOS Radio 1 Journal and Lara Rince and Marcel Osten. I might wait to tell you what's wrong I might tell you to your face Andy Burroughs met Because I Know That I Can. Dat geldt natuurlijk ook voor Mark Robin Visser. Maar zo zei het al eventjes, hij zit met de rotzooi vanochtend. Hoe ver ben je al, Mark Robin, met opruimen? <laughs> nou, het schiet al lekker op hoor. En trouwens, uh, even, de koninklijke standaard wappert op het dak van het paleis. Dus uh, koningin, uh, de koningin en de koning die zijn hier gewoon nu. Ik weet niet of ze dit geluid ook allemaal horen, wat jullie nu allemaal horen. We gaan hier flink tekeer hoor, met veegwagens hier onder het monument. staat nog een ploeg even koffie te drinken, even op adem te komen. En dan gaan ze straks in het halen eenhalen, in schoonvegen. Uh, sproeiers, watersproeiers en, ook nog heel bijzonder, er staan hier twee enorme kranen op de dam. De ene kraan is gebruikt voor die camera die uh, heen en weer zweefde over een stalen kabel. En die kraan, dat is dus een heel groot ding, die klapt niet meer in. Dus ze hebben er nu een andere kraan naast gezet. Dat zijn allemaal mannen in felgele jassen. En die hijsen zich nu in die nieuwe kraan erboven om te kijken wat er met die andere kraan aan de hand is. Kortom, een uh, ballet voor uh, twee kranen hier op de vroege ochtend <tog> op uh, de Dam. <tog> Terwijl eh, Willem-Alexander en Maxima zich hopelijk binnen nog even onder... Ik ben benieuwd hoe ze zich voelen na zo'n hele dag. Hè? Of ze nou helemaal kapot zijn, misschien wel licht, katerig, je weet het niet. Zo erg als bij mijn buren kan het niet zijn, want ik werd vanmorgen om vijf uur wakker... en toen waren er bij mijn buren nog twintig man ontzettend aan het feest weer. Moet je nagaan hoe dat eh, bij sommige mensen gaat. Hoe is het met jullie eigenlijk? Ja, nou. geen kater? Nee. Nee. is We wel een goed gevoel eigenlijk. <laughs> ja. Lekker op tijd naar bed? Dat ik ook wel. Ja, jij ook? Lekker op tijd naar bed en voor het eerst wakker worden onder een koning, dat is toch wel even wennen weer. Ja, onder een koning. Zeg maar, ja. Weer. Ja. Dat is toch heel nieuw. Dat is gewoon nieuw. Ja. Maar hoe voelt dat voor jou dan? Zal ik maar zeggen. Ja, toch wel even van, goh, ik word wakker onder. Ja, goh, dat werd natuurlijk ook heel snel. Ja, nee, maar dat, beden, dat schiet dan toch even door je heen. Tenminste, ja, zo zit ik dan toch wel in elkaar. Mooi. Uh, wat gaan we vanochtend mooi. doen? Uh, we hebben gehoord hè, dat het, het, het bezoekersaantal een beetje gelijk was aan dat van, van, van de voorgaande jaren. Maar uh, dan, als we dan terugkijken naar wat er de voorgaande jaren allemaal in uh, Amsterdam uh, achtergelaten werd... dan hebben we toch over meer dan 100 ton afval, alleen al in het centrum... En in de hele stad 185 ton. Dat is dus 185.000 kilo. Hè? En uh, dat moet dus allemaal door uh, de 400 medewerkers van de Amsterdamse stadsreiniging worden opgehaald. Je kunt je voorstellen wat een ongelofelijke klus dat is. Uh, voor hen is het dus eigenlijk nog maar net begonnen, zullen we maar zeggen. Daar gaan we vanochtend achteraan. En dan hebben we hopelijk, maar dat weet ik niet zeker, ik kan het niet beloven... straks ook mogen we een blik werpen in de nieuwe kerk. Oh. Natuurlijk nog gesloten is, maar die vanaf vanmiddag open gaat voor het publiek, als ik het goed begrepen Maar wij mogen daar hopelijk als het kan al even in. Maar dat houdt nog even onder een klein voorbehoud. Maar toch nog wel weer een mooie 1 mei hier vanuit Amsterdam, zou ik zo zeggen. Daar gaat-ie. Marco vissen op de wagen. Ja, en voordat al die rotzooi de lag. Gaan we terug. 24 uur gaan we terug in de tijd. 30 april 2013. Een dag die de geschiedenisboeken ingaat. De troonswisseling. Het is hier ook begonnen. Het is hier, ja, ik weet niet, mensen toch? Ja, goed. idee. Want hier voort. aan de andere kant van de wereld wordt het natuurlijk ook gevierd. Wat, wat heeft u aan? Een bronskleurige jurk. Nou ja, dit maak je natuurlijk nooit meer mee. Het uh, is natuurlijk heel uniek hier in Amsterdam. Nou, de stemming zit er al best in. En de dam, die baat in de ochtendson. leven onze koningin en aanstaande koning. Hippiep!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 Door de regen en de wind. ik naast staan? Ik tegen ons. alles laat je we moeten even naar Menorema. Ja, er gebeurt iets bijzonders wat niet in het programma zat. De boot met het Koninklijk Paar en de Prinsesjes legden aan bij dat podium... waar Armin van Buren bezig was met het optreden met het concertgebouworkest. Orkest. Ja, het publiek krijgt als cadeautje dus een Koninklijk Bezoek. Laten we even mee luisteren naar de muziek. ging het er ook zo aan toe op Curaçao. Uh, want de laatste Koninginnedag ging ook daar niet uh, onopgemerkt voorbij... zag verslaggever Paul Sonders. Tijdens Koninginnedag is het in Willemstad al vroeg druk op straat. Er is een vrijmarkt, overal zijn standjes... waar je eten en drinken kunt kopen en er is muziek. Het officiële gedeelte vindt plaats op het Brionplein. Daar staan grote tribunes en daar worden de toeschouwers welkom geheten door een ceremoniemeester. Damas y caballeros, bon dia y bon en viva el rey, leven de koning, hoera, hoera, hoera. Eerst is er het Nederlands volkslied Het Wilhelmus. daarna dat van Curaçao. En dan kan het feest beginnen. En op de Antillen doet men dat met lekker veel pit. Op het plein zijn optredens van dansgroepen, schoolkinderen doen mee aan een toneelstuk en natuurlijk wordt het koningslied gezongen. Moet je eerlijk zeggen dat de Curaçao ze leuker vindt dan de Nederlandse? Van was kippenvel hè? Ja inderdaad. Het ging helemaal los bij de, de W. van Willem. Ja, maar dat is natuurlijk het leukste, daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Um, Koninginendag op de eilanden, hoe bevalt het tot nu? Het... toe? Geweldig. We hebben anders? in ieder geval mooi weer en dat is niet overal natuurlijk hè. Nee, het is heel anders dan in Nederland? Ja, ik vind het veel leuker. Ja, maar waar zit het verschil in? Uh, het, was, behalve, het, behalve, het weer. behalve het weer, het enthousiasme van de mensen en hoe je ziet hoe mensen zijn. Het is toch anders dan in Nederland. Nou, het komisch niet, uh, Ja, was, ik vind het leuk. mooi. Ja, ik vond het zeker mooi. Dank u wel. Ja, en na het officiële programma komt iedereen van de tribunes af op het Brionplein En zoekt een stukje schaduw op of duikt het avondleven in in Willemstad. De inwoners van Curaçao zijn trots op hun eiland. En trots op deze dag. Jawel, we doen ons best. Maar ja, de criminaliteit, heb ja, hebt niet in handen. Maar dat vergeten we even vandaag. Even daarom. Het is feest. Ja, en de hele morgen heb ik ook in Nederland uitgezonden, gekeken. Dat was prachtig. Ik, heb, ik was ontroerend over de speech van Willem-Alexander. Echt mooi, goed in elkaar gezegd. Een stukje over zijn moeder. Mijn moeder bedanken. Het zijn echt genoten. En een stukje wat hij inbracht... Dat is vertrouwen. En hij noemde Curaçao, Sint Maarten, Caribische delen die aan hun toe behoren. Dat we moeten vertrouwen op elkaar. Ja, en en dat, dat is een mooie boodschap. En dat is een hele mooie boodschap. Ja. Ja. Ja. En wat gaat u vanavond nog doen? Wordt er nog gedanst? Jawel, we blijven kijken. Na deze pauze komt er een bekend band uit Aruba. Daar hou ik van. Tsunami. Heel mooi ben. Dus ik, moet ook... ik, luisteren. Dus ik moet ook even blijven. Ja, graag. Ga het doen. Ja, oké. Okay. Dank u wel. Fijne dag. Hetzelfde. Dank u. En daar waar het in Nederland zes uur later is en het feest toch wel een beetje op zijn einde loopt, gaat men hier nog even door. Tot in de kleine uurtjes. En dan gaan we door naar Argentinië, want daar werd ook gefeest. De name dan voor de Argentijnse koningin Maxima natuurlijk. Maar er was ook nog iets anders. Op een andere manier was er aandacht voor het Nederlands Koningshuis. Want er is een boekenbeurs in Buenos Aires op dit moment. Dat is een van de grootste in Latijns-Amerika. En centraal dit jaar staat daar Café Amsterdam. Gisteravond presenteerden vier Nederlandse schrijvers daar hun brieven aan de koningin. Hun persoonlijke boodschap aan Maxima. Correspondent Kees Elenbaas sprak met Arnon Gunberg en Herman Koch.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 Nou, daar houden ze zich wel een beetje, die hielden ze wel redelijk respectvol. Maar in uw brief aan de koningin, daar komt uh, onze nieuwe koning, die komt er niet echt best vanaf, hè? Nee, maar ja, ik ken hem verder ook niet persoonlijk, maar dat is gewoon de indruk die ik heb. En het ging niet zozeer over dat, die, dat ik uh, die indruk had, maar ik heb met veel Argentijnen het er toch over gehad. En ze er ook gevraagd, ik ben hier al een week.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 Sport. We laten Oranje even los, gaan naar het uh, voetbal van gisteravond. Borussia Dortmund heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League. Real Madrid won weliswaar met uh, 2-0. Maar dat was net niet voldoende om de 4-1 score van vorige week uh, weg te poetsen. Ronald van der Geer? Real Madrid moest drie keer scoren en wilde heel snel de openingstreffer maken. En dat was te zien in de beginfase. Een ontketend elftal van José Mourinho dat kans op kans creëerde. Alleen Ronaldo, Eusio en Higuain, ze kregen de bal niet langs Weidenfeller of schoten hem naast. Vervolgens kantelde het spelbeeld. Dortmund kreeg grip, kreeg controle en Real Madrid spartelde eigenlijk in eigen stadion. Niemand gaf nog een kans voor de Madrilenen. In de tweede helft uitgespeelde mogelijkheden voor Lewandowski en Gundogan. Maar omdat ook zij miste, bleven nog zoiets als Madrileense hoop. En een slotoffensief. Een doelpunt van Benzema in de 82e en van Ramos in de 88 ste minuut. Toen was er nog één goal nodig. Dortmund met de rug tegen de muur, maar het slotoffensief van Real kwam te laat. Dortmund speelt voor het eerst sinds 1997 weer de finale van de Champions League. Ondanks de 2-0-nederlaag tegen Real Madrid. En vanavond uh, zal duidelijk worden wie op 25 mei de tegenstander is in die finale. In Barcelona verdedigt Bayern München een 4-0 voorsprong. Doeman, Martin Stekelenburg kan nog zeker twee weken niet spelen. De Nederlandse International, die speelt bij AS Roma, heeft een dijbeenspier verrekt. Stekelenburg miste afgelopen weekend al de wedstrijd tegen Siena. En dopingarts Fuentes is schuldig aan het in gevaar brengen van de volksgezondheid. Hij is veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf... en mag vier jaar lang niet werken als sportarts. Hij hoeft trouwens de cel niet in, omdat hij geen strafblad had. De rechter besliste ook dat bewijsmateriaal als documenten en zakken met bloed worden vernietigd. Het was een stevige tegenvaller voor Spaanse dopingjagers. En ook voor het Wereldantidopingbureau antidopingbureau WADA. Volgens correspondent Edwin Winkels is de kans groot dat er nog een vervolg komt. De Spaanse dopingautoriteit is wel, wil wel een hoger beroep gaan. Wil ook die bloedzakken graag zien. Wil de namen weten. Uh, maar en, en in Spanje zelf is er vandaag ook heel veel kritiek op dit vonnis. Maar één jaar. Al die bloedzakken die uh, verwijderd uh, moeten worden. Drie mensen die, uh, die onschuldig zijn verklaard. Uh, in Spanje zelf wringt dat ook een beetje. Zij van nu, dit keer, hadden we echt schoon schip kunnen maken. als we al die namen zouden hebben weet, geweten. Edwin Winkels was dat. Later in deze uitzending komen we hier nog op terug. En na half zeven bellen we met de Kustwacht. Al dagenlang namelijk worden er drie Nederlanders vermist op de Noordzee. Dit is Radio 1. Het is half zeven geweest. We gaan naar het RN NOS Journaal.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 Twee dagen lang niets van de AWB gehoord. Maar zo waarder is John Bakker. Goedemorgen. Ja, is er niemand geweest verder? Nee, is niemand geweest. Er okay. ja, is nog geen filis. Nee, nee. Nou, nu valt het ook wel mee hoor. Eentje bij Rotterdam in de buurt. Tot de 15 van Rotterdam naar Europoort. Bij Spijkenissen. Vier kilometer. Goedemorgen. Het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Net als premier Rutte zijn vijf ZZP'ers er... Positief over de toekomst. Ze beginnen namelijk hun eigen bedrijf. Eerst gaan we het hebben over de drie Nederlanders die vermist zijn op de Noordzee. Ja, van hen is al dagenlang niets vernomen. Ze vertrokken twee weken geleden uit Stonehaven in Schotland... op weg naar Noorwegen, maar daar zijn ze nooit aangekomen. Peter Verburg van de Nederlandse Kustwacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer is er voor het laatst iets van hen gehoord? Uh, voor zover wij het weten is er 17 april een laatste bericht verstuurd naar Noorwegen toe. Dat is ontvangen via een, een, een antenne op een Noors platform. En dat was een sms-berichtje. En dat is eigenlijk het laatste contact waar wij van weten. Meneer Verburg, dat is wel lang geleden, hè? Dat is behoorlijk lang geleden. Uh, nog niet zo... Uh, nog, uh, is, is ons gebeld eigenlijk door de Engelse kustwacht... omdat er de familie van opvarenden daar om hulp hadden gevraagd. Mm -hmm. En is het uh, eergisteren, of nee, drie dagen terug bij ons binnengekomen. Okay. En, en het schip is vertrokken van Stoonheven op 17 april... Aan de, aan de oostkust, Noorwegen. even voor de duidelijkheid, aan de oostkust van Schotland. En zou dan dwars door de Noordzee doorvaren naar, uh, naar Noorwegen? Ja, naar Noorwegen. Um, het is niet in Nederlands gebied geweest. We hebben wel geprobeerd familie te bereiken, die hebben wat informatie gegeven. En wij hebben het uiteindelijk overgedragen aan de Noorse kustwacht, mm -hmm. het uh, RCC in Stavanger. Die coördineert nu, maar tot op heden heeft dat nog niets opgeleverd. Om wat voor schip gaat het? Ja, wat, wat ik ervan weet, is het een omgebouwd scheepje. Ik, ik vind het moeilijk aan de hand van een foto wat nou voor een schip het geweest is. Het lijkt op een soort vissersbootje. Het Zij, heeft zowel het zijn, motor- als zeilvermogen. Ja, het, zijn, het zijn geen zeilers dus? Of, of nee, het, het is een motorscheepje, maar op de foto is wel te zien dat hij ook zeilen heeft. En uh, het lijkt een oud scheepje. Ja, maar, ik heb hier een filmpje uh, van het schip. Het ziet er inderdaad oud uit. Ja, inderdaad. Dat, uh, dat is ons ook opgevallen. Ja. En uh, ja, hoe de zeewaardigheid is kan ik vanaf het filmpje niet zien, maar uh, het ziet er oud uit. Ja, dus daar maakt u zich misschien ook wel een beetje zorgen over? Uh, ja, het is zeker als je natuurlijk al een, een week geleden in Noorwegen had moeten zijn. Mm. Uh, ze hebben niet opgegeven waar ze naar Noorwegen toe gingen, maar vanuit Noorwegen hebben we ons bericht ontvangen dat ze het schip ook niet in andere havens gevonden hebben. Oké, okay, ik zie ook wat roestplekken aan de zijkant. En dan, ja. ja. En aan de andere kant ook een zonnepaneel, dus het is ook wel weer deels modern. Nou ja. Nou ja, ja, misschien wel. Het ja. is een grote lap zee. Lara zei het net al. Die oversteek van Schotland naar Noorwegen. Hoe wordt het zoeken aangepakt? Nou, dat is, dat is lastig omdat we heel weinig informatie hebben. Het is bovendien dus niet in het Nederlands gebied geweest. Dus uh, Noorwegen heeft nu de, de coördinatie in handen. Nou, dat is een flink stuk zee. Uh, omdat het niet exact bekend is. En ook door de, de familie niet kan worden aangegeven waar het schip nou precies heen ging. Uh, is het moeilijk zoeken? Ja. En, en waar gaat u van uit? Wat, wat zijn de scenario's waar u rekening mee houdt? Want dat, ik weet natuurlijk niet hoe goed de navigatie is aan boord van dit wat, wat oudere schip. Kan het zijn dat ze verdwaald zijn? Ja, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Maar dan zouden ze toch ergens een keer op moeten duiken. De Noordzee is een van de drugsbevaarde zeeën ter wereld, althans het Nederlands deel. Dus iemand maar, moet ze gezien uh... hebben. Ja, dan, het Noorse deel is, is het uiteraard wat rustiger, maar op een gegeven moment zou toch iemand ze moeten zien of een platform of uh, een schip of zouden ze misschien toch een haven moeten bereiken. Dus dat is nu na een week toch wel behoorlijk lang. Ja. En, en, en, Hoe lang gaat dat zoeken door? Kunt u dat aangeven en is het daarna maar hopen dat er ooit weer iets van ze wordt vernomen? Uh, ja, op een gegeven moment uh, wordt het zoeken op zich natuurlijk gestaakt, omdat ze een enorm gebied af moeten vliegen. En uh, hopen ze natuurlijk dat het uh, aan de hand van de gegevens die we hebben, aan de hand van informatie van de familieleden, die overigens zeer uh, sumier is, uh, hopen we toch dat het schip weer opdaagt. Goed. Nou, meneer van Burg, als u wat meer weet, dan horen we dat graag. Ja, uh, nogmaals, coördinatie ligt in Noorwegen. Zij houden ons op de hoogte, ja. maar mochten we wat weten... dan zal dat ook zeker via onze kanalen bekendgesteld worden. Prima. Hartelijk dank voor de informatie. Tot ziens. Peter van Beur van de Nederlandse Kustwacht, hoorde u. En onze premier was tevreden met het verlopen van de inhuldiging gisteren in Amsterdam. In eenheid gevierd, dat vindt hij prettig. Moeten volgens de premier ook niet somberen, maar positief naar de toekomst kijken, heeft hij eerder aangegeven. Vijf ZZP'ers voegen dan ook de daad bij het woord en starten op de dag van de arbeid vandaag hun eigen bouwbedrijf. Afgelopen maanden hebben ze een intensieve training gevolgd om als toekomstig ZZP'er hun brood te verdienen. Verslaggever bezocht. Een verslag heeft Jeroen Schutteijzer bezocht. Eén van hen, Rogier Zewald in Arnhem. Bent u nou de vloer aan het slopen? Uh, ja, ja, Zoals u ziet is er een, uh, een lekkage geweest hier in deze ruimte. Dus uh, er is een uh, hoop vocht op de vloer gekomen. Dus uh, ja, helaas voor deze mensen moet de vloer er volledig uit. Dat is, dat is wel een mooie klus om er even in te komen. Uh, voor mij is het natuurlijk gewoon uh, goed werk. Want Rogier, je bent uh, vandaag op de dag van de arbeid yeah. met een eigen bedrijf begonnen. Ja, ja, ja. Ik wil al jarenlang wil ik eigenlijk voor mezelf beginnen euh, op het gebied van bouw. Fijn dat het dat allemaal goed hard verlijmd is. Want dat wordt de specialiteit, hè? vloeren. Ja, ja, en dan euh, alle handen vloeren. Dus het gaat met name om de, om de afwerkingsvloeren. Zo. Wie begint er nou een eigen bedrijf in deze tijd van ellende? Ja, dat is, euh, het zijn alleen degenen die de vertrouwen in zichzelf hebben. En, euh, en gewoon het lef hebben. Ik kan het ook niet doen, maar dan blijf ik voor de rest van mijn leven bij, bij bazen werken. Wat is er zo erg aan bazen? Er is niet zozeer iets ergs aan bazen, maar om toch zelf alles te kunnen indelen... en verantwoordelijk te zijn voor mijn eigen beslissingen, dat vind ik toch wel zo prettig. Meneer Rogier, als u ziek wordt, geen inkomsten. En als u zich daarvoor wil verzekeren... Zijn Die premies zijn enorm hoog. Ja, ja, dat klopt inderdaad. Dat is voor mij geen reden om het niet te doen. Want ja, ziek worden kan altijd. Ook voor een basisdag geen pretje. Ja, zoals je ziet, alle onderplaten, softboard. Neemt natuurlijk allemaal superveel vocht op. Het gaat lekker schimmelen. Er gaat ongetwijfeld heel erg schimmelen. Je bent account manager geweest. Dat is toch iets heel anders volgens mij? Ja, absoluut. Het is uh, wat je kan of uh, wat je hobby is. Hè? Ik wil graag met mijn handen werken. Ook kan het eventueel ook met mijn hoofd. Ik uh, heb dat eigenlijk jarenlang gedaan, maar uh, dat was mijn wens niet. Ik werd er minder gelukkig van als dat ik uh, gewoon keihard aan de slag kan voor mezelf. Ik denk dat ik daar veel meer mijn plezier en mijn voldoening uit kan halen... dan, uh, dan dat ik constant op een kantoor blijf zitten. Zou er veel jongeren hun neus daar nou voor ophalen, werken met je handen? Ja, goed, in de techniek zijn ze altijd wel op zoek naar, uh, naar mensen. Iedereen moet gewoon doen wat, die, uh, wat zijn hart hem ingeeft, denk ik dan. Dus ja, als de mensen er niet zijn, dan uh, mogen ze mij bellen ga ik het voor ze doen. Want ik heb even wat cijfers opgevraagd. 10, 15 procent van de startende zzp'ers... Ja. die leggen na 1, 2 jaar alweer het loodje. Ja, ja. Ik, ik wil u niet de put in praten hoor. Zeker niet doen. Dat gaat ook niet gebeuren. Ik denk dat het toch een, een grote... ja, van jezelf afhangt. Uh, natuurlijk moeten er opdrachten zijn, maar die zijn er zat. Er zijn namelijk gewoon cijfers van hoeveel uh, uh, huishoudens willen binnen x-aantal uh, uh, maanden klussen op laten lossen door vakmensen, die zijn er zat. Uh, je moet alleen wel zelf op zoek gaan. Als je op je kont blijft zitten zeg maar, en niks gaat doen, het werk komt je niet aanwaaien. Rogier Zewald heeft er alle vertrouwen in, zoals u hoort. Volgens Schattingen telt ons land ongeveer 80.000 ZZP'ers in de bouw op dit moment. En daarvan zou een vijfde van Oost-Europese komaf zijn. We bellen zo dadelijk met Axel Ruger, directeur van het Van Gogh Museum, dat vandaag weer open gaat. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Nou, als we daar dan toch heen gaan, blijven we maar even aan het plein, het Museumplein. Um, even terug naar gisteravond, daar werden de inhuldigingsactiviteiten afgesloten met het Koningsbal. Eerst werd natuurlijk dat lied gezongen, weet je wel? En als je ooit je weg verliest, ben ik je baken in mijn nacht. Op het Oranjeplein zongen ze eerst met ongescholden stem het koningslied mee. je als ik Meer beschaving, meer zwier kwam van André Rieu. De Limburgse meester schuwde het volkse element niet. Integendeel. Hij legde eerst de verbinding met André van Duin. En daarna liet hij die andere André weer herleven met een optreden van Martijn Fies. André Rieu dan onderdeel te zijn van een feest zonder wanklank. Hoe is dat? Nou, fantastisch. Ik, uh, ik, ik, ik... We zaten bij Van der Laan, Kier en ik, mijn zoon en... Uh, ja, ja, politie en uh, cooling down en weet ik waar we het allemaal over hadden. Ik zei, ja, maar als mijn muziek over het plein klinkt, dan nou gebeurt er niks, geloof me. En, nou ja, je hebt het gezien. Ik bedoel, de mensen hebben alleen maar gesjoenkeld en gewalst en gezongen en gesprongen en, en gehuild en... Zo hoort het ook. In de kou van het Oranjeplein hadden ze het heel erg warm. Ik denk het ook. En ik had het ook heel koud toen we op de bühne kwamen. We stonden hier te stemmen. Het was echt, nou, de houtblazers kwamen absoluut niet aan een la. En op een gegeven moment op de bühne, na tien minuten, kreeg iedereen het warm. En, en we waren er. Er ontbrak maar één persoon. De koning. Ja. Hij was nog wel even bij Armin van Buren. Ja, ja, ja. Nee, maar... Dat zal ook wel met beveiliging. Daarom was het ook op het eik, geloof ik. Hè? En niet door de grachten, omdat daar mooie afstanden waren. Dus dat zal er allemaal mee te maken hebben. Ik kan me dat ook wel voorstellen. Hij komt vast nog wel een keer. Ja, ik hoop het, ja. In juni, 4, 5 6 juni, zijn we in, um, in Argentinië, in Buenos Aires. Dus misschien zijn ze dan net daar. En uh, zou het leuk zijn als ze komen. Nu heeft u veel van dit soort avonden meegemaakt. Dansende mensen... Polonaise. Ja. Maar was dit toch anders? Ja, natuurlijk. Het is in Amsterdam op het Museumplein bij de abdicatie van koningin Beatrix, nu prinses Beatrix. Dat is toch heel apart. Dat is toch een hele eer. En, en ja, kijk, als ik gewoon een concert geef, dan is het uitverkocht of dan snap je, dan weet je van tevoren. Ik, ik wist echt niet of het wel vol zou worden. Dat ik dacht, oh, al die mensen liepen steeds weg, hè, Want er is van alles te doen geweest vandaag. Oh, dan lopen ze wel wijken. Misschien komen ze niet terug, maar ze waren gelukkig teruggekomen. Een kroon op de carrière van André Rieu? Ja, absoluut. absoluut. Een tussenkroon, want ik ga nog heel lang door. Net zo lang als koning Willem Alexander. Hé, hey, dat lijkt me een goede afspraak. Ja, ja. Hoe lang gaat hij door? Ook, ook 33 jaar. Ik ben 63. Uh, hoe, wat was 96. dat? 96. 96. lijkt me een hele goede. Spreek we af. Akkoord. Ja, oké, okay, dank je. Ben jij er dan ook weer bij eigenlijk, uh, Mark Robin Visser, op de Dam? Nou, uh, het is nu mijn derde keer op rij. Ik vind het hier hartstikke leuk, hoor. Maar uh, ja, goed, er zijn natuurlijk ook andere plekken in Nederland. Toch? Ja, dat maar is Maar het is helemaal niet vervelend om hier te zijn, wil ik maar zeggen. Zelfs de day after niet. Uh, je hoort het op de achtergrond. Er wordt hier hard gewerkt met machines. Veel vegers in de weer. Terwijl ze op de dam voor het paleis nog uh, poging aan het ondernemen zijn... om een kraan af te breken die niet meer in wil klappen. Dus zo zie je maar weer... Dat eh, niet alles op dit moment op rolletjes verloopt. Hoewel ik verneem dat het met het afval opruimen wel heel goed gaat. Meneer Boekhof, goedemorgen. Goedemorgen. Ik vertelde vanmorgen al eerder in de uitzending dat er in voorgaande jaren in het centrum van Amsterdam zo'n 100.000 kilo afval moest worden opgehaald. Hoe is dat dit jaar? Nou, Het is nog moeilijk in te schatten, maar eh, het is wel een stuk minder. Dat, oh ja? dat indruk hebben we wel. Ja. En wat is dan bijvoorbeeld minder? Nou, de vrijmarkt is uh, toch wel beperkt gebleven. Uh, ik denk dat men zich meer gericht heeft op de kroning en het drinken. En uh, ja, wat dat betreft scheelt het voor ons natuurlijk enorm. Scheelt het ook in soorten afval? Je hebt natuurlijk blikjes, plastic, andere troep. Ja, dat beduidend. Er We zijn wel hier in Apodia uh, opgebouwd en daar, uh, daar vindt men wel wat plastic en glas. Maar over het algemeen heeft men blikjes gekocht of meegenomen of flessen meegenomen. Vooral ook grote flessen. Ja. En daar, uh, daar heeft men zich uh, behoorlijk aan gelaafd. Zullen wij even die kant op lopen om te kijken hoe het gaat. U zegt dus uh, er is minder plastic afval dan voorgaande jaren. Ja, nou, dat doe ik dus op bekertjes. Uh, op pekertjes, klein... ja. Ja. En De, dat, ja. Dat is voor ons dus erg lastig. En, uh, en het milieu wordt er ook mee belast. Ja, natuurlijk. Uh, dit is veegwagen nummer 4. Goedemorgen. Hoe gaat het met u? Uitsteekend. Ja, is het erg? Ja joh. Nee? Nee. Maar als ik nou zo om me heen kijk en al die troep zie die u moet opruimen, hè, ja. dan vraag ik me af: is het nou allemaal de moeite waard geweest? Jawel. Ja? Jawel, ja? Ja, wel. zeker weten. Waar was u gisteren tijdens uh, ik in ook de Wat Te weinig. Was u ook aan het werk? Jawel. Dus u heeft het gisteren allemaal zien gebeuren? Dat de ja. mensen alles op de grond gooiden en u ja, ja, moeten. Ja, prima. Zo blijven we lekker bezig, hè? Ja, zeker weten. Tot, tot hoe laat moeten we nou door? Ja, tot 9 uur. Oké. Okay. Nou, ik ook zo ongeveer, dus ja. dan, gaan we er nog even lekker tegenaan. Hartstikke. Veel okay. succes. Fijne dag. Ja. Oké, okay, oei. Ja, wat zal ik meer zeggen? Ik loop nog eventjes naar uh, meneer uh, Bach mee. Ja, teamleider. Bent u van nummer 4 van, van deze wagen hier? Van deze, van gro deze groep, ja. ja. Ja, klopt. En uh, u leidt het team? Ik leid het team, ja. Het is eigenlijk een soort uh, strategische operatie ook, hè? Zo Zo'n kit noemen, ja. ja. Een soort aanvalsplan. je kit noemen, <laughs> zoals jij wil. Vertel eens, hoe, hoe pak je dat nou aan? Nou, je pakt het zo aan. Je werkt hier in een treintje. Je hebt met een vuilniswagen ervoor, spoelmachine erachter. veegs ervoor en alles gaat weg. Zo werkt dat. Werkt dan. Maar ja, je moet het wel zien. Ik sta nou voor een uh, microfoon en uh, zie je het niet, hè? Nee, je moet, we moeten wel even kijken. Nou, we kijken nou even naar de beurs van Berlaag. Dat is waar het perscentrum uh, was ja. ingericht. Uh, binnen doen jullie niets. Ik weet nee, niet hoe de journalisten het al, hebben nee. achtergelaten daar. Lijkt me niet al. Nee, daar komen we niet. Voorlopig nee. hebben jullie aan buiten meer dan genoeg. Ja, klopt. Ja. Oké. Okay. Nou, ik veeg even een stukje mee. Ga je gaan? Ja? ja Oké. Okay. Ja, tot straks. Verkeersinformatie naar de AWB. Daar is John Bakker met een enkel filetje. Ja, nog steeds maar eentje op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort. Tussen Hoogvliet en Spijkenissen 4 kilometer. Nou, dan zal het wel niet zo druk worden. Ook niet om nee. half negen. Nee, het zal niet echt druk gaan worden. Woensdag valt het meestal al mee. Komen we al niet verder dan 75 kilometer. Maar nu door de vakantie, ja, er zal ongetwijfeld ergens wel iets gebeuren. Maar als we de, de, de 50 halen, dan zou mij dat al verbazen. Nou, kijk of we van je horen. John, dankjewel. Be a boy, Robbie Williams. When you're young, you hope to be menacing in vanity. Six feet tall, maybe more. Minuten voor 7 u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Nou, het was niet zo'n ingrijpende renovatie als die van het Rijksmuseum. Maar die van het Van Gogh Museum heeft dan ook lang niet zo lang geduurd. Slechts zeven maanden. En morgen mag iedereen weer naar binnen. Vandaag is de officiële opening. Alex Ruger is directeur van het Van Gogh Museum. Meneer Ruger, goedemorgen. Ja, hallo, goedemorgen. Wat is dan wat u betreft de meest in het oog springende verandering?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 Kijk, we dachten dat het alleen vandaag voor genodigden was, maar iedereen mag komen al. Iedereen, vanaf 10 uur vanochtend zijn we weer open, dus 1 mei is een grote dag. Veel toeristen in de stad, dan wilden wij niet deze dag ook nog dicht blijven. Is het al een beetje schoon, meneer Ruger, aan het Museumplein? Uh, nou, dat durf ik nog niet te zeggen, want nee. zelf ben ik daar nog niet, maar um, het is aan ons toegezegd, want men weet, uh, bij, ook bij het stadsdeel, dat we vandaag open willen gaan, dat men uh, met prioriteit rondom ons museum het een beetje schoonmaakt en toegankelijk okay. maakt voor de ja. bezoekers. Het is ook een bijzonder moment, hè? want dan zijn echt alle grote musea weer open aan het museumplein.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 Nog niet helemaal. Drie minuten voor zeven. U krijgt mediaoverzicht. Hoe kan het anders? Pagina grote foto's en uitgebreide verslagen over het nieuwe koningspaar in de kranten. het waardig. Bijna zeven uur. Lachende koning Willem Alexander op zijn troon in de nieuwe kerk in de Volkskrant met de kop Mensenkoning en een trotse koningin Maxima kijkt haar man aan. Telegraaf en het AD spreken van een nieuw tijdperk dat is aangebroken. Koning Willem Alexander draagt nu de last van de monarchie. Het nieuwe staatshoofd treedt aan in woelige en onzekere tijden... maar Beatrix laat het koningshuis krachtiger achter, schrijft het AD. En ook het publiek is aan de zijde van het koningspaar. Volgens de Telegraaf heeft Nederland koning Willem-Alexander... spontaan in de armen gesloten. Na een imponerende inhuldiging werd het koningspaar verrast... door een warm onthaal dat door het hele koninkrijk golfde. Zo, ook positieve geluiden bij het Duitse weekblad Der Spiegel. Die schrijft uh, Maxima is... Een geluk voor de Nederlandse monarchie na 33 jaar koele heerschappij van Beatrix... is nu de hartelijke maxima koningin. President Barack Obama en zijn vrouw Michelle... hebben Willem-Alexander gefeliciteerd met de Wall Street Journal. En onze twee landen hebben een rijke geschiedenis en sterke banden gemeen... en het was voor ons een plezier het koninklijk paard te gast te hebben... in het Witte Huis in september 2009, al dus de Obama's. Nou, ze spreken ook hun waardering uit over prinses Beatrix... voor haar vriendschap, belangeloze dienst aan het land... en voorbeeldig leiderschap, als de koningin dat heeft getoond de afgelopen 33 jaar. Nou, na zeven uur hopen we te spreken met de politie van Amsterdam... uiteraard over gisteren de troonswisseling en er is nog meer nieuws.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 Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7. Bij de Lexus CT200H met 14% bijtelling krijgt u tijdelijk een topracefiet van Eddie Merckx cadeau ter waarde van 2195 euro. Kijk op lexus.nl.